Het is nieuws van 12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vertrekkend kinderombudsman Mark Dullaart wil aanblijven als waarnemer tot er een opvolger voor hem is. Dat zegt hij in een interview met de NOS. De wet zegt dat er een kinderombudsman moet zijn en dat dreigt nu weg te vallen. Daarom moet de functie zo snel mogelijk worden ingevuld, zegt Dullaard. Nationaal ombudsman van Zutphen wil dat Dullard op 1 april vertrekt als zijn termijn afloopt. Dullard is bang dat belangrijke zaken als de zorg voor jeugdige asielzoekers blijven liggen. Hij wil een half jaar waarnemer zijn tot er een nieuwe kinderombudsman is. Hulp bij zelfdoding van mensen die zeggen dat ze klaar zijn met leven, blijft strafbaar. Volgens de adviescommissie Schnabel zijn er genoeg wettelijke mogelijkheden voor euthanasie. Minister Schippers had om het advies gevraagd. Ouderen die geen medische problemen hebben, maar toch dood willen, doen soms een beroep op familie of vrienden. Volgens de commissie gebeurt dat maar in heel weinig gevallen. Vaak voldoen ouderen al aan de mogelijkheden voor euthanasie die nu al in de wet staan. Het is beter om te voorkomen dat mensen eenzaam worden, zegt de commissie. In de vluchtelingenopvang in Duitsland is een Algerijnse terreurverdachte opgepakt. Hij zou banden hebben met IS. Hij zou gevechtstraining hebben gehad in Syrië en van plan zijn geweest in Europa een aanslag te plegen. De Algerijn werd opgepakt bij een grote antiterreuractie van de Duitse politie. Ook in Hannover en Berlijn zijn verdachten opgepakt. Bart van U, die wordt verdacht van de moord op oud-minister Els Borst, komt onverwacht met een verklaring. Van U staat vandaag in Rotterdam voor de rechter. Hij legt de verklaring af achter gesloten deuren. Tot nu toe wilde hij niets zeggen over de zaak. Els Borst werd begin 2014 thuis met meststeken om het leven gebracht. Dan nog het weer, bijna overal regen. In de loop van de middag geleidelijk droog en mogelijk in het noorden zon. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. U luistert naar Zandvoort luncht. Dagelijks live bij ZFM tussen 12 en 2 uur. Ja, goedemiddag luisteraars, dames en heren, jongens en meisjes. We hebben uh, weer een vertrouwde aflevering van uh, ZFM Lunch. Of Zandvoort Lunch, hè, heten we tegenwoordig eigenlijk. Zandvoort Lunch tussen 12 en 2, inderdaad, zoals die meneer net al zei. En... Uh, we gaan er een gezellige boel van maken. Wie is die meneer eigenlijk? Oh, die hebben we een keer ingehuurd. Oh. En nou kring <lacht> hebben we gezegd. Nou, ja, dat ja. ja, ja. Nee, maar goed. Uh, we, hebben er, we gaan er een uh, leuk gezellig programma van maken. Met uh, wat andere namen als dat u tot nu toe van ons gewend bent. Hè? Normaal gesproken is op de donderdag uh, ondergetekende. Samen met Ruud Jansen. Maar uh, zoals u wellicht begrepen heeft. Inmiddels is uh, Ruud Jansen om gezondheidsredenen eventjes afwezig En uh, we hopen hem snel weer te begroeten, want het uh, is toch wel weer heel, uh, heel gek hè, zonder hem in de studio. Ja, ja, ja hè? een bekende Oude gezicht, ja, ja, zo is het. <laughs> maar gelukkig, uh, Hans Wassenaar valt voor hem in vandaag. Daar zijn ja. we ontzettend ja, ja. blij uh, om. Dank je wel, Hans. Graag gedaan. En uh, vandaag hebben we ook een uh, nieuw uh, zandvoort lunch gezicht en een stem... Uh, voor de vaste luisteraars van uh, Goedemorgen Zandvoort... is ze helemaal niet nieuw, want dat doet ze ook al een poosje. Irene de Jager, welkom. Ja, goedemorgen. Oh, nee, nee, goedemiddag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goedemiddag, Dolly. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, en Irene die komt eens kijken of ze dit programma ook leuk vindt om te doen... en of ze in de toekomst misschien uh, wat vaker te horen gaat zijn bij uh, Zandvoort Luncht. Wat we echt hopen, want uh, ja... We kunnen is, wel gebruiken. Ze is een doorgepinterde ja. journaliste ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat merkte ik oh, al no, net no, met de no. nieuwsgaring. Oh, ze is kritisch joh. Oh, alles weet ze. Ja, geweldig. En nou, uh, ja. je vindt het ook gewoon leuk. Ja, wel, ja toch ik vind iedereen? Ja, gewoon leuk. Dat ja, is nou, zo nou, is en het. En we hebben alle twee hebben een hele goede mentor vandaag. Dus ja. wat willen we nog meer? Nou, ja, nou, ja, ja, nou, ja. nou hey, godsie, Dolly, he, wat wil je? Nou <laughs> oh, ja, Dolly heeft in ieder geval uh, al een poging gedaan... om een klein beetje mij uh, wegwijs te maken... in uh, hoe men uh, kijkt naar uh, het nieuws in ja. de regio. En, en luistert. Uh, ja. En luistert uiteraard. Ja. En, uh, nou ja, uh, zoals altijd, denk ik, beginnen we een beetje met het weer... Of niet? Nou, nee, is dat, we, is dat laatst. We, uh, of, het het format is als volgt. Uh, we gaan gewoon straks muziek maken. We hebben normaal gesproken op donderdag ook altijd de 3 in 1, maar dat zal vandaag niet gelukt zijn. Nee, nee. nee. Nou, dat nemen we je helemaal niet kwalijk. Hans, ik heb het je Dank ook je. niet gemeld. Dus de schuld ligt wat dat betreft bij mij. Uh, dus we gaan gewoon muziek draaien. Om half één en om half twee hebben we het regionale nieuws met het weerbericht erachteraan. Daarna, na het nieuws uh, komt dus het liedje van de sidekick. Maar omdat we nog niet zeker wisten of jij zou komen... komen de twee nummers op mijn verzoek. Maar als je het volgende week weer komt doen... mag je dus twee nummers oh, okay. uitzoeken en even doorgeven. die je gelijk denken aan het graag wil van, wil als horen. ik wist dat je zou komen. Had, had ik, ik de loop eruit had. gelegd. <lacht> <lacht> de visite afgezegd. <lacht> <lacht> Mooi. Ja. Nee, ja. Dus uh, dan het liedje van de sidekick. En om kwart over één hebben we de rubriek... de vrijwilligersvacature van oh, de week. Ja. Daar gaan we Hilly Jansen en, uh, voor bellen vandaag. Daar ja. gaan we vandaag Hilly Jansen ja. voor bellen. Want ze zoeken mensen in het Zandvoort Museum. Maar daar gaat u straks om kwart over alles over horen. Want dan komt Hilly zelf telefonisch in de uitzending. En dan gaat ze ons daar alles over vertellen. En uh, dan ga ik Irene ook even vertellen. Dat we dat bericht ook altijd op uh, Zandvoort Lunch zetten. Op de site, de site. Zodat de mensen het daar ook even na kunnen... Op okay. de Facebook-site na kunnen lezen. Dus... Lieve luisteraars, andere stemmen dan normaal... behalve die van mij dan. Ja. En uh, misschien zal het programma ietsje anders uh, verlopen... want Hans is nog niet zou zo kunnen. bekend met zijn lunch. Dus <laughs> we gaan gewoon er een uh, gezellige gekke zo boel van dat. maken. met jullie. er wat van. <laughs> <laughs> wat heb je aan muziek meegenomen nou, voor ons, Hans? Want kijk, daar is Hans dus weer ja, verantwoordelijk ja, ja. voor. Nou, ik heb iets uh, in, in het begin met een liedje eigenlijk... daar zou jij goed naar moeten luisteren... want wat moeten we zonder jou? Nou...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 ik kan alles opnieuw vergeven. Stil, het is zo stil hier alleen. zonder jou is alles. Ik, dat heb Mooi. je een klein beetje aan mij opgedragen. Ja, ja helemaal. 100%. Ah, mens, ik heb twee zakken. <laughs> ja, dat dacht ik al. Ja, maar wie dat, wie dit oproerend. dus zingt is Paul de Leeuw. Oh, jongen, heerlijk. Paal de Leeuw een keer. Ja, ja dat van Ruud. Ruud. Ruud. Ruud. Oh, ik heb oh, eens luistert, een keer een liedje aangevraagd van Paul de Leeuw bij Ruud. Nou, dat, dat kan echt niet hoor. Dat wil hij niet in zijn programma hebben. Vindt hij verschrikkelijk. Leuk dat je. Dat hij je vindt Haas ook zo leuk, volgens mij. Hè? Ja, heerlijk. Dat ja, nou, nou niet dus. Oh, dat vind ik wel heerlijk. Oh, ah. Ja, Ruud, hey. je ziet het, hè. je bent even weg en meteen uh, als de kat van de huis is, dansen de muizen. En meteen komt uh, Paal de Leeuw uit de hoge hoed. Ik, ik zit trouwens net even te kijken ja. naar uh, dat berichtje over dat zoenen. Daar gaan we het straks over hebben in de ja, uh, ja, ja, Ja, want uh, u bent vast blij hoor met Irene oh, als uh, sidekick. Oh, oh, oh. Want uh, die heeft onderwerpen. Het gaat over zoenen en over bevallen. En, ja. Oh, oh, oh, oh. Het bloed ja, radio ik heb het, ja, ja, precies. Ik heb het ook altijd over bloed. Over ongelukjes die overal oh, gebeurd zijn op de weg. Dat is dan weer mijn afwijking. Dat vind ik ook weer leuk om te horen. Maar, of tenminste leuk. Leuk om te melden. Maar uh, wat ja, Irene allemaal gaat vertellen straks. Ik zou ja? toch uh, blijven luisteren. Nog even in ieder geval uh, tot half één. Dat, uh, dat het komt hoor, die informatie. Ja. Hé, hey, maar wat vertelde je nou net Hans? Want je hebt een, uh, een nieuw nummer ontdekt van Neil nou, Diamond. Nou nee, Neil oh. Diamond, die, die oude man zeg maar. Hè, die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Een nieuwe cd. Ja? Oh. En uh, dat is een hele mooie cd. Is dat, oh. dat, uh, ik heb daar een trek van uh, klaarstaan. Wat leuk. Die gaan zijn dat even... oude nummers of zijn dat nieuwe nee, nummers? Nee, dat zijn echt nieuwe nummers. Zo, geweldig. Ben ook nieuwsgierig. Dat is echt ja. heel mooi. Melody Road. Melody Road I'm on with you All the way to the end I know every song you lead me to Is gonna be my friend Melody Road I play all night Take my guitar and strum Find me some words that feel just right The music's gonna come From Melody Road Melody from the heart Melody from the start Telling me things will be okay. I think that I just might stay on Melody Road. Melody Road, let's go a mile. I'll tie on my rambling shoes. Write me a song to make you smile. There's no need to sing the blues. On Melody Road Melodies that unfold Melodies made of gold Making up songs along the way I'm thinking I just might stay On Melody Road tell I'm not alone. Melody Road, it's you and me, floating out on a dream. I love every song that comes to me, cause I know it comes to be on Melody Road. Melody roll, melody roll, melody roll, melody roll. Nou, niet overdreven, hè, denk ik, hè? Ja, die man heeft echt niets ingeboet aan zijn nee, stem. Die, zeker, die stem niet, is ongelooflijk, steeds, hè? mooi. En rond, krachtig, ja, prachtig. Ja, mooi hè? Heel mooi. Heel mooi. Zal alles bij die man nog zo jong zijn als Geen dat ze stemt? Nou, we hij is van onze leeftijd, hè? Tenminste van mijn leeftijd. Oh ja, jij ik het net, uh, Sorry, straks hoor. heb je het over zoenen. Dan ga ik me het meteen afvragen. Zou hij <lacht> nog net zo zoenen als dat hij 18 was? Ja, nou ja, weet je. Als het goed is, dan moeten mannen als ze ouder worden meer ervaren zijn in zoenen. Dan moet dat beter gaan. Dank je. Dat is waar, ja. Dank dus. je, we dank. gaan hem eens uitnodigen, ja, dank hè? Je. <lacht> ja, die Hans die voelt zich helemaal aangesproken. <lacht> dus volgens mij. Nee, maar een ja. mooi nummer, Hans. Ja, hey, mooi, hè? Ja, je, je hebt best kans dat dat natuurlijk in gaat slaan. En dan hebben we volgend jaar een heleboel meisjes. Die geboren worden met de naam Melody. Dat zou zomaar kunnen. Het is een mooie naam ja, ja, ja, voor een ja. meisje. Melody. Ja, ja, ja. ja, leuk. Ja. zegt Dolly, ik heb een vraag. Heb jij ooit wel eens het Paradise gezien? Alleen bij de Dashboard Light. Nou, die bedoel ik ook. Ja, dat zo'n idee had ik al.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 Een mooie link over het zoenen gesproken. Ja, ja, ja, ja het past ja, al wel in, heel interessant. Als een in. mooi puzzeltje in elkaar. Ja. Ze maken het wel spannend hoor, dat we er over praten. Ik, ja, ja, ik ben er wel benieuwd naar. Ja, ja. Nou, nog vijf minuutjes mensen Och, en dan, uh, dan krijgen we het te horen. Ja. U kunt trouwens ook, als u nou nieuwsgierig bent, Van god, hoe ziet die Irene dan eruit? En die Hans, uh, dat wil ik wel eens zien. Je kan natuurlijk ook meekijken hè, met de, via de livestream, en, uh, dan zie je ons allemaal in beeld. Is, Is dat dus, zo? Ja, je ja, nou, uh, bent in beeld, ja, ja, ja, bent beeld ben, al een je hele je tijd Ja, ik opgedaan, ben niet voor niks het kapper geweest. Nee, precies. Ja, helemaal <laughs> mooie. Ik vind alleen die scheiding zo breed geworden. Ja, ja, ja. Ik denk, ja. ja. Nou ja, goed. <laughs> <ken> ik niks <laughs> doen. Nee, jammer. Als ik geweten had dat dit nummer kwam... had ik gezegd, eerder gezegd van... kijk even, want die Hans die heeft staan swingen. En die Irene hier op de tafel zegt... ik heb me rot gelachen. Wat waren ze bezig, die twee? Nee, ja. dus... Um, ja, vijf minuutjes en dan uh, wordt het jouw uh, debuut. Ja, dat, he? ja, precies. Ben je er al klaar voor een beetje? Ja, ja? Ik, okay. ik zeg altijd go with the flow. Ik, zo ik is het. Het ja. Ja. heeft Herman Vinkers ook maken. een keer een liedje over gemaakt. Go with the flow. Ja. Ja, ja, leuk hoor. Gaan we volgende week voor je draaien. Ja, ja, ja, Ik heb nog uh, over ja. een zomernacht. Ik weet niet of je dat klikt. Misschien aansluitend aan dat uh, vorige. Is ja? misschien wel aardig. Oké, okay, nou, ja, gaan ja. we eens doen. Ja, is een aardige man, ja. man, hè? Oh, het is zo'n aardige man. Allemaal aardige klinkjes heeft hij bij zich. Ja. Oeh! loving had me ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, en hier is Dolly. Maar uh, Dolly gaat het nieuws vandaag niet doen. Want uh, Irene is gezellig bij ons en die heeft het nieuws voorbereid. En dat gaat ze ook uh, aan u brengen. Irene, ja. de microfoon is voor jou. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. <laughs> nou ja, eigenlijk, ik, ik heb uh, natuurlijk gekeken... en uh, ik vind uh, er niet zo heel erg veel regionaal uh, nieuws op dit ogenblik. Maar wat ik wel even wilde melden is uh, dat er... Uh, toch van Burgernet altijd weer positieve dingen naar voren komen. Bijvoorbeeld gisteren is er een jongen van 20 jaar... met een verstandelijke beperking uh, vermist geweest. Uh, maar na tien minuten, na de actie, is hij alweer gezien door iemand... en weer teruggevonden en de politie kon hem thuisbrengen daarna. Nou, dat zijn positieve berichten over... Top. Burgernet. dat vind Mooi. ik altijd weer heel Ja, goed om dat te mag melden. best wel eens gemeld worden, inderdaad. Ja, zo is dat. Ja, ja. Nou, we hebben het toen straks al gehad over zoenen. <laughs> nou, ja, dat is dus het breaking news, zou ik haast zeggen. Uh, het bijzondere aan dit verhaal is eigenlijk dat, uh, dat 95% van de mensen dus zegt dat het zoenen heel erg belangrijk is. Of, uh, maar het, het mooie is dat dan mensen met een relatie, maar 27% zegt dat ze dan tijdens het. het hè? Ja, het, het knuffelen, zeg maar. Ja, hè? Diep, maar de, het innig het, knuffelen. Het, het innig knuffelen. Dan zoent. <lacht> en dat vind ik wel heel erg... 27 procent. Dus dat vind ik heel erg bijzonder. Ah. Uh, partners zeggen dan... Van, doet u, doet u, zoent u graag tijdens uh, het innig ja. knuffelen? Zegt uh, maar... Uh, 25 procent ja. Hè? En 75 procent zegt nee. Dat vind ik ook echt heel bizar. Ja. Dus ergens gaat er iets niet goed... In die en, en Zijn dat de vrouwen of die, of die mannen die nee, dat nee, zeggen? Want er wordt geen seksen vermeld. In dat weet je niet. Nee, nee. Het nee. zou natuurlijk kunnen zijn dat zo'n vrouw dan zegt van ja, maar ik weet wat hij net gegeten heeft. Want dat heb ik zelf klaargemaakt. Dat moet Na, ik ja. niet. Uh, misschien moet he. <hijen> men eens wat uh, meer nadenken over <hijen> wat ze eten inderdaad. Want er zijn natuurlijk, bijvoorbeeld partners, ik ken iemand die een bloedhekel heeft aan de geur van knoflook, om maar wat te noemen. En ja. Als je dan inderdaad uh, daarna innig wil knuffelen. Dan, ja, dat is dan wordt het. Er nee, niet en dus. dat is natuurlijk. Als je, als je een date hebt. dan ga je voordat je van huis gaat. ga je natuurlijk hè, douchen. je maakt Danden je op. je doet je tanden gorgelen. helemaal goed. flossen. ragen. <laughs> ja. touwtjes, houtjes, weet ik het. Oh, He? Ja, om de boel oh. maar lekker schoon en mooi en fris te hebben. Terwijl als je getrouwd bent. Ja, dan ga je natuurlijk niet denken van ik ga straks eens een zoen geven. Wacht, eerst even douchen, eh, ragen. Zo, hè, dat, dat gaat niet zo. Want ik, ik kan me nog wel herinneren dat je dan bijvoorbeeld uh, zo'n... dan had hij nog net even voor het naar bed gaan een stuk kaas gegeten. Nou, dan ja. was de logeerkamer eigenlijk nog zou, niet zou ver het, genoeg weg, hoor. Zou, het zou... zou het daarom zijn dat, dat, dat mensen vreemd gaan, denk ik dan? Ja, dat is jouw artikeltje. Staat ja, nee, het er niet dat, nee, in? Nee, nee dat staat geen reden. Nee, het is alleen uh, reden. peilingen. Maar oh. er is bijvoorbeeld wel vandaag een melding uh, ja. op, uh, op de Telegraaf... bijvoorbeeld ja. over uh, vrouwen die dus met een gigolo uh, innig gaan knuffelen. Ja. Omdat maar ja. zo... Uh, we, houden we hebben een nieuwe Ik vind term bedacht. Ik vind, het leuk. Ik vind het een leuke term. Ja. Uh, ja Waarom doen vrouwen dat inderdaad? Omdat ze dus op de een of andere manier bijvoorbeeld niet... Uh, toekomen aan zoenen. Ja, terwijl in ze daar een misschien... relatie ja, ja, ja. En om nou gewoon een date te gaan maken, alleen om een zoen te krijgen, dat is ook weer zoiets. Ja. Ik vind, ik ja. vind het een, een, een wonderbaarlijke situatie dat je inderdaad. Ik bedoel, ik, nou, ja, ik... ik dacht dat die gigolo's te waren, omdat er altijd gezegd wordt dat jeuk erger is dan pijn. Nou oh ja. Is dat niet zo? Waarom gaan mannen, waarom, waarom, waarom gaan mannen naar prostituees? Om hetzelfde ja. verhaal. Waarom gaan mannen vreemden? Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, dat kan jij weer vertellen, toch? Nee, of ik niet? Dacht, nee oh, dacht. Nou heb je geen verstand van. Nee, jammer. Ik dacht een strikt nee, nee, goed, nee, nee, nee, nee. goed denk jij ja, nou niet. Ja, goed denk jij niet? Over. over, over uh, ja, we houden het een klein beetje in dezelfde situatie, ja. uh, nog wel, althans. Uh, de, de rechtszaak tegen Bill Cosby. Uh, om maar ja. even. Valt een beetje in dezelfde categorie. Die gaat door. Dus uh, meneer Cosby kan niet meer zeggen van, uh, ik ga op snichtke woest. Het gaat gewoon gebeuren. Ja. Hij gaat gewoon voor de rechter komen. En hij moet ja. gewoon uh, verantwoording afleggen voor de zaken. Heel die, goed, heel Het is niet erg regionaal, is. maar het is wel heel goed. Ja, ja toch? Ja. Nou, ja, het het, het, het, <lacht> oh, het kan ook regionaal zijn, dat weet je niet. En wat ik ja, ook uh, ja. toch wel belangrijk ja. nieuws vind, wat ook niet regionaal is, maar wat ik wel uh, uh, ja. voor, in ieder geval voor de nabestaanden en voor waarschijnlijk mensen die erbij betrokken zijn... Is uh, dat uh, de, de meneer die Els borst uh, heeft omgelegd? Ja. Uh, die gaat vandaag een verklaring afleggen. Oh. En, uh, nou. Dat, dat wordt dat, ook spannend. Dat wordt ook heel spannend. Wordt vervolgd. Dat ik, ja, dat wordt zeker vervolgd. Oké. Okay. Ja, nou, uh, ik, ik denk dat ik het daar maar bij moet laten. Behalve dan dat we het weer nog even gaan melden. Ja? Want, uh, Klopt, dan gaan we even wachten. Uh, want het begint was. nu al een heel. Always oh. okay. take oh. oh. the weather. Yeah. Het weer ja. bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempirik En Irene ja, de Jager. Zo is het, ja, ah, ja. want we lopen tegen hetzelfde aan. Ja, maakt niks uit. Irene gaat nou, ons vertellen. Nou, nou ja, uh, uh, ik, vanochtend was ik op het strand. Uh, zoals altijd met mijn uh, hondje. Want die vindt het heerlijk om te voetballen. S ochtends vroeg op het strand. Nou, dat was even wat minder uh, prettig moet ik zeggen. Want het regende behoorlijk. Uh, iets minder wind dan gisteren. Gisteren was er heel veel wind. Vandaag ging het een beetje... Ik heb begrepen dat het ongeveer windkracht 4 is. Wat uh, niet, niet weinig is, maar in ieder geval niet zoveel als gisteren. Uh, vanmiddag uh, gaat het een beetje beter worden. Dan komt er een beetje zon. De temperatuur die gaat een beetje stijgen ook. Maximaal 8 graden. Uh, over het algemeen uh, af en toe wat wolkenvelden. Maar uh, de zon komt ervoor. Dat vinden wij heel erg fijn. Matig uh, zuidwestenwind. Krachtig aan zee natuurlijk, want we hebben altijd iets meer uh, wind. Overigens, dit komt bij de bron vandaan dat is Rico Schreuder. Ja. die ons altijd informeert. Ja, Tenminste, wij klopt. gaan daar kijken. Daar halen we onze informatie vandaan. Ja, daar zijn ja. we blij mee, want die heeft altijd goede informatie heb ik Absoluut. Ja. Ja. ja, Nou, dat dus, was het eigenlijk. Dat was het. Ja. Oké, okay, dan gaan we nu naar de volgende rubriek. En ja, dat is ook door mij aangevraagd. Volgende week jij. Ja. Ja, dat is een een een sidekick liedje van Dolly zelf. Ja. En, het, en wel van Herman Brood. Waarom yes. Herman Brood? is een toppertje voor mij. Oh, heerlijk. Ik ging ook naar zijn concerten vroeger. Is dat zo? Ja, zeker. En, en maakte hij ook schilderijen tijdens zo'n concert bij jou? Nee, je was al blij dat hij kwam. <laughs> <Ja>. <laughs> en hoe die kwam dan, hè? En hoe die kwam. Ja, nou, ik ik heb, hem, heb hem, hem inderdaad meegemaakt dat hij stond te zingen... terwijl hij met zijn spuitbussen een schilderij oh, stond jongen, te maken. Je wordt toch alles verwachten van die man? Ja, ja dat ook. Heerlijk. En, en wij zaten op een camping in... ik in de Flevopolder ergens. Ja. En toen was hij daar aan het afkikken. Oh, okay. Had hij daar een huisje. En dan ja. liep hij dan met zijn pappagaai op, op zijn schouder. Ja dat was in die periode. Ja. Ja. En, en ja. Met, zijn, met zijn hond. En dan rolde hij met zijn, met zijn dochter rolde hij van de dijk af daar. Ja, ja. ja. Het was een, een, ja en hij mijn woonde, zoon was helemaal gek van hem. Hij woonde bij mijn moeder om de hoek. In ja. de pijp. Mijn ja. moeder woonde in de pijp. En uh, daar dus zag je hem ook altijd, he, op zijn step en zo. Eén nou ja, ding kunnen we zeggen, deze man heeft geleefd. Absoluut. Nou, dat zeker, ja. Ja. ja. En Th het is natuurlijk dit, uh, dit jaar, en daarom heb ik ook even aan uh, Herman Brood gedacht. He, weer een jubileumjaar ja. in feite. Ja, jammer. Maar goed, het, het zei zo, dus dacht ik, nou, ja, Herman Brood weer eens even een klein beetje... met zijn wild, ro wild ja. romance ja, in ja, het zonnetje ja, ja. zetten. Ja, ja, rock'n'roll junkie. Yes. Lekker uit je dak. Nou, heerlijk man. Ik, ik riep net dus uh, spontaan tegen Dolly en tegen Hans van... en wat gaan we nu eten? En toen werd er gezegd... <lacht> Wij niks. eten nu. Ik zeg, dat is lekker. Ik zeg, word ik je uitgenodigd om uh, mee te doen aan het programma... wordt <lacht> lunch. En vervolgens krijg ik helemaal niets te eten. Nee, ja, dat ja, de zeg huiskocht. ik ook. Nou. Want, want heel Zandvoort zit te eten, gezellig. Ja. allemaal ja. Smakelijke maaltijd trouwens. Ja, smakelijke maaltijd. ja, hier smakelijk. Heen. Ik zit en, te knorren. Uh, ja, nou, dat is inderdaad. Uh, <laughs> wij, wij zitten hier altijd uh, te knorren, inderdaad. Ja, ja. Nou, oké. Ja. Dat, nou, dan denk ik dat ik waar moet gaan, iets moet gaan invoeren van... Dan moet ik maar wat gaan maken of de zo, huiskop. als ik kom. Of ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. we moeten we vragen brengen. of er uh, misschien uh, in het dorp ondernemers zijn die willen sponsoren. Daarin, ja. Dat we tussen de middag een broodje krijgen. Broodje, en dat we dan zeggen: ja. dat, met dank aan. Ja, ja. Ja, ja, ik zeker. ken wel ja. een broodjezaak op, roep, op, op, op, op, die erg lekkere broodjes heeft. Op, dus, op, broep, ja, ja, maar ik mag ja. geen naam ja. noemen, want ik mag geen reclame maken. Nog niet. Nee, nee, Pas nee, als we het krijgen, gaan we namen noemen. Zo is dat. Ik vroeg net aan de dames hoe oud ze waren. Ja. En uh, ja, oh, de, de, eigenlijk mag je dat aan dames niet vragen. Wel, maar ze hoor. zijn nog geen 66. Ja. U zult nu wel verbaasd staan. Pensioen staat voor de deur. Zodra de stress voorbij is, dan breek ik met die sleur Aha. Veun ik voor de spiegel, het haar dat bij nog rest, en krijg mijn buik met moeite in mijn spijkerbroek geperst. Ah. Ah. En zie ik ze dan kijken? Heel ongerust en streng, dan zeg ik beste mensen, u ziet het veel te eng. Na 66 jaren begint het leven pas, na 66 jaren veel mooier dan het was. Na 66 jaren jacht niksje meer op stand, na 66 yeah, kom je net goed op gang. Op een motorfiets met zo'n easy rider stuur en maak de stad dan veilig met 110 per uur. Aha. Aha. Aha. Aha. Ik loop op straten zingen en speel daarbij gitaar. Het kan me niks meer schelen, al vinden ze het raar Aha. Ook gepensioneerd Die zingen dan dit liedje Dat heb ik ze geleerd Na 66 jaren Begint het leven pas Na 66 jaren Veel mooier dan het was Na 66 jaren Jagt niksje meer op stang Na 66 Ja, kom je net goed op gang En s'avonds laat geur ik nog met opoe door de streek en swing op rock and roll in een donkere discotheek. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. En zomers wint ik slingers van bloemen om mijn hoofd. En trek naar San Francisco nog altijd hars verdoofd. Mijn klein kind Marian Die geflipt oude vogel Dat is mijn opa man Na 66 jaren Begint het leven pas Na 66 jaren Veel mooier dan het was Na 66 jaren ja niksje meer op stand Na 66 yeah, Kom je net goed op gang Na 66 jaren Begint het leven pas Na 66 na 66 jaren, je niks je meer op stand. Na 66 jaren, dan kon je goed op gang. Na 66 jaren, begint het leven pas. Na 66 jaren, veel mooier dorp. Ja, dat is een mooi liedje dit, hè? Ja. Die, le die leeftijd hebben jullie ja, alle nee, twee nog niet bereikt, denk ik. Ik ben nog lang niet zo ver. Nee, nee, nee maar ik wel. Nee, nee, nog ik nog. Even. Mocht en ik kan, ik kan erover zijn, meepraten. Het is inderdaad geweldig. Dan ga ik met pensioen. Ik moet namelijk werken met uh, tot 66 ja. en 8 maanden... Ja. Ja, ja. ja. ja. Je had, die er nog, ook, een, je had uh, nog een, een oh. leuke mededeling, geloof ik. Nou, uh, nee, dit wil ik, dan doe ik hem straks wel. Dat is een een mededeling. Om half ik, Ja, ik ben, ja. Hem, ik ben hem een beetje kwijt nu. Want ik weet niet, ik heb op een knopje gedrukt. Oh, <laughs> ik <hem> nu kwijt. <laughs> dus ik ga hem even opzoeken weer. En oh, ik heb hem alweer. Ja, ja. Ja, het, het is natuurlijk, ik, ik heb daar iets wel mee. Maar goed. Het is namelijk zo uh, dat we, wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de geur van je um, scheten. Die bepalen namelijk, die kunnen ziektes uh, verklaren of. Uh, maar Genezen? Of nee, maar de genezen niet. Oh, je, je, je kan ze opsporen. Uh, precies, precies. Aan de geur precies. kan je zien of iemand. Oh, ja, je mag Goed. ik wel gaan rennen. Naar er is de een excuus. Namelijk, want de geur, de geur wetenschappers <laughs> hebben namelijk aangetoond dat de geur van scheten. Die. Ja. Um, die kunnen duiden op ziektes zoals dementie, artritis, hersenbloedingen en ook kanker. Dus maar wel... uh, hoe, hoe ruik je dat dan? Heb je daar kussers voor? Nee, of... er zijn mensen die dat Honden. kunnen. Ook mensen hey, kunnen dat? Ja, medici kunnen dat ruiken. Oh, nou, dat, dat is ook wat. Uh, gespecialiseerd zijn. Ja. Geurspecialist. Dat is een geurspecialist. Ja, maar, precies. Dus, maar het, is, het schijnt dus wel belangrijk te zijn... om die niet binnen te houden, maar gewoon laten gaan. Je gassen los ja, te ja, laten, los te gaan. laten. Ja. Oh, daar heeft Herman Brood een heel mooi nummer over. Heb je die bij je? Nee. Maak van uw scheten donderslag. Nee, nee, nee Heb je die niet bij ja, je? Ah, nee, nee. oh, wat jammer, wat jammer. Ja, dat is jammer. Ja, wat een nieuws weer, hè? Nou, nou, nou. Hey, maar jij had net dat plaatje van 66 ja. jaar. Maar ja. uh, wie ook nog lang geen 66 is natuurlijk. Tuurlijk. Dat is onze uh, technieker en uh, programmamaker Jonas Parson. Ja, hè? Ja. Want Jonas is vandaag 18 jaar geworden. ja een mooie leeftijd. We ja. he? wilde het niet, hè? Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. er Ah! Hään, dat was drie stemmen. Nou, dat was mooi toch? Ik vind dat wij een eigen koortje moeten oprichten. Ja, we gaan, me ook. We gaan meedoen met Coor. idols met z'n drieën. Ja, ja, nou, dat ja. doen we niet. <lacht> oh, oh, doen we niet. Nou, maar Jonas, namens ons, namen ons drietjes en natuurlijk alle andere medewerkers van CFM Zandvoort. Gefeliciteerd Jonas. Ja, gefeliciteerd. Een, ja, gefeliciteerd, een ja. ontzettend fijne dag. En uh, denk goed na voordat je gaat stemmen. He, ja. Want dat mag je nu. Ja, ja. Dus, uh, Hij zou misschien nog langskomen. Oh, dat zou leuk zijn. Maar ik heb wel gezegd: met gebak. Tuurlijk. tuurlijk. Ja, uiteraard. We hebben het probleem ook gelijk opgelost. Ja, dat Kijk, bedoel ik. Dus vandaag uh, worden we dan misschien gesponsord door Jonas. Ja. <laughs> ik heb uh, nu iets klaarstaan van, van de kleine man. Ik weet niet wie het weer Of je Loemie weet wie Davies. het is. Nee. Oh. Nee, een modele, hij is niet groot. Oh, oh ik dacht een titel. Oh, sorry. oh wie? Ik die? dacht een titel. Dat is nee. die kleine man. Nee, nee, nee die hele bedoel. kleine de man. man. Die bedoel ik. Daar gaan we even naar luisteren. Oké. You're putting voice inside my head For no reason I believe you You can call it I what you want, never understand, but you're the reason I can't hide. Ja, ja, dat was een nou, grapje. En Irene die heeft uh, iets heel moois voor ons klaarstaan. We hadden net, uh, had je ons verteld. Hè, dat uh, dat, ja. dat uh, de specialisten aan de geur van een uh, knetterende scheet kunnen ruiken. Of je een bepaalde ziekte onder de leden hebt. Ja. Of, uh, en, uh, de ja, conclusie ja, toen kwam... is dus gewoon, uh, het wetenschappelijk onderzoek wijst uit. De geur van jouw scheten kunnen ziekte als kanker voorkomen. Perfect excuus. Nou, bij deze ja, dus. Ja, nou, hoeven we niet meer met die, met die stokjes te gaan zitten roeren en Zit insturen. Ook, en, en, en oh zo, man, verschrikkelijk. Moeilijk. Ja, bariumpap te onderzoeken. Laat laten we nou nou maar ja, eens weten. Dat is natuurlijk weer wat anders. Maar ja, ja. Het, het gaat er eigenlijk meer om dat de gasten die uit je lichaam komen bepaalde dingen kunnen. Uh, uh, vertellen over wat er in je lichaam gebeurt. Dus ja, nou, ja. dat is natuurlijk ja. heel prachtig. Maar goed, ja. we hebben ja. daar een mooi nummer bij bedacht. Ja toch? Herman Brood. Jij, hebt, trouwens, ja, jij uh, kwam met het idee uh, daarvan. En uh, ja. bij deze gooien we, we hem. We hebben hem opgezocht. We hebben hem opgezocht ja. en Gooi hem erin. Herman Brood. En daar komt hij. Ik heb niks te klagen, zelfs niet over steen en been Ik zie alleen de zon, zij geen ellende om me heen Maak van jouw scheet Een donderslag Soms weet je niet meer wat je doen laat laten Maak van uw scheet Een donderslag Maak van jouw scheet En now The end is near So I face ja. Dit is. Deze pabloze. Laat hem maar even opstaan. Draaien. Ja, gaan, op gaan we opnieuw gaan straks opnieuw met die ja, steek? Ja, ja, ja. Dat clean. moeten we wel draaien. Laat dit maar even opstaan. Ja, is mooi. want dat vond ik toch Deze ere, is ook ja. wel mooi eigenlijk, toch? Ter ere van Herman Of ja. which ja. ja. I'm certain. I've loved. A life that's full. I've traveled east. In every highway. And more. More than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, few to mention. I did what I had to do and saw it through.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 Say, not in a shy way. Oh no, oh, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Then he has not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 So I face the final curtain My friend, I say it clear I state my case Of which I'm certain I've loved a life that's full en we gaan even naar het nieuws en, en de boodschappen. We tillen de scheet even over die boodschappen heen. En more. Much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few. But then again.